Annette Schut met het NOS-journaal. KLM vliegt voorlopig niet meer naar het Midden-Oosten. Dat is vanwege de geopolitieke situatie, zegt de luchtvaartmaatschappij. Uit voorzorg vliegt KLM niet over Irak, Iran, Israël. en over diverse landen in de golfregio. KLM zegt de maatregel te nemen uit eigen beweging. maar wil er verder niets over kwijt. Air France en British Airways annuleerden vanavond ook vluchten naar Dubai. GroenLinks PvdA is toch bereid om te praten over steun aan het minderheidskabinet. Dat zei politiek leider Jesse Klaver op de nieuwjaarsborrel van de partij. Hij wil met de drie partijen voor de zomer akkoorden sluiten om grote progressieve doorbraken te realiseren de manier waarop wij zijn behandeld geeft alle aanleiding voor ons om te zeggen... zoek het maar uit, zak er lekker in. Maar ik geloof daar niet in. Ik denk dat Nederland behoefte heeft aan politici die niet kiezen voor hun eigen belang of het partijbelang. Uh, en dat doen we dus nu ook. Dus wij kiezen voor verantwoordelijke oppositie. Wel stelt GroenLinks PvdA als grootste oppositiepartij voorwaarden... al worden die niet heel concreet. Op een melkveebedrijf in Friesland is een koe besmet geraakt met het vogelgriepvirus, meldt het ministerie van Landbouw. Het is voor zover bekend, voor het eerst in Europa, dat het virus bij een koe is gevonden. De koe is er ziek van geweest, maar is weer beter. Het dier had ademhalingsproblemen. De koeien werden getest nadat twee katten ziek waren geworden. Eén van de twee had vogelgriep en ging dood. In Maastricht zijn twee mannen aangehouden die bij een bruiloft schoten hadden gelost. Ze zouden op de grond hebben gevuurd vanwege de feestvreugde. De politie in Maastricht denkt niet dat er sprake was van geweld. Maar de mannen zitten vast. Hun auto is in beslag genomen. Het weer, motregen. In het noorden en oosten vannacht en morgen code oranje voor verraderlijke gladheid. Morgen in het noordoosten sneeuw. In het zuiden en westen droog en wat zon.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 Get up and dance, get up and dance, get up and dance, get up and dance, get up and dance, get up and dance, get up and dance, get up and dance, that's the creepy then the day day, that's the creepy up then the day day, that's the creepy theater, then the day day, it up creepy theater, then the day day, that's the creepy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 There, Love me better. Take me high, baby. Makes me feel this way. Ain't nobody. Love me better. Take me high, baby.